Welkom bij de eerste week van hoofd- en hartruimte. Dit is dag 1. De komende week ga je ervaren hoe het is om wat meer ruimte in je hoofd en in je hart te krijgen. Je let daarvoor een basisoefening En die oefening die geeft je elke dag even 10 minuten voor jezelf. Gebruik die 10 minuten ook echt alsof het jouw minuten zijn. Het enige dat je hoeft te doen is rustig zitten, ontspannen...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 Hoe was het om zo eens voor het eerst een hele tijd stil te zitten? Bijzonder niet? Leuk dat je het hebt kunnen ervaren. En onthoud dat ook al is het in het begin misschien nog wat lastig, naarmate je het vaker doet zal het steeds makkelijker gaan. Je kunt er dan bijvoorbeeld ook voor kiezen om wat langer te gaan oefenen. Ik wens je een fijne dag en tot morgen.